إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى إذا اخت سأستبرو دره أعنخ خيف وتعاون على البر والتقوى Oftewel, het is een interpretatie van de betekenis, helpt of steunt elk ander in het verrichten van het goede en het verkrijgen van godsvrucht. En steunt elk ander niet in het begaan van de zonde en de overtreding. En uit dit vers valt op te maken dat wij beste mensen elkaar moeten helpen en steunen in het goede dit is namelijk een kenmerk een eigenschap van de mensen van degene die succes zullen kennen in het wereldse leven en in het hier namens. en een ieder van jullie is wel bekend met het prachtige hoofdstuk surat al asr waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt wal asri in al khusr, illa amanu, wa salihati, bil haq, bil sabr. Oftewel, bij de tijd, Allah subhanahu wa ta'ala zweert: bij de tijd, en zegt vervolgens waarlijk: de mens is in verlies. Behalve, de mens is in verlies. Dit zou angst bij ons moeten inboezemen. Dit is niet zomaar iets. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in eerste instantie, iedereen is verliesleidende. En God zei dank, hij maakt daarna een uitzondering. Een uitzondering en zegt behalve degene die geloven, goede daden verrichten, elk ander aansporen tot de waarheid en elk ander aansporen tot geduld. Dus uit deze sora kunnen wij opmaken dat wij verplicht zijn om elkaar te steunen en te helpen en aan te sporen tot de waarheid. Dat is een vereiste beste mensen. En de waarheid voor de duidelijkheid die beperkt zich door hetgene waarmee de boodschappers zijn gekomen. Beste broeder en zuster, wij, en dat moeten wij goed beseffen, wij vormen één lichaam. Eén bouwwerk, één gemeenschap. Of je het nou wil of niet. Wij zijn één, één geheel, beste mensen. We zijn op elkaar aangewezen. Wij moeten elkaar steunen en helpen. En natuurlijk heeft de zwakheid zich meester gemaakt van ons allemaal. Dat ontken ik niet. Het heeft ons in haar greep. We gaan gebukt onder zwakheid, onder slapte, dat is een feit. Maar we moeten niet opgeven. Dat moet geen aanleiding voor ons zijn om te zeggen van, wij ondernemen niks. Wij kunnen niks maken. Wij kunnen niks veranderen aan de situatie, zoals sommige mensen doen. Dat is niet wenselijk, absoluut niet. Dit neemt niet weg dat wij alsnog moeten voegen. En ploeteren om er bovenop te komen. Wij moeten vechten beste mensen. Want ik ga een voorbeeld geven. Door een aantal zwakke touwen aan elkaar vast te knopen. Kun je alsnog een stevig kort maken. Waar of niet waar? Waar? Ik ben een zwakke touw. Jij bent een zwakke touw. Hij is een zwakke touw. Maar samen vormen wij een stevig kort. En daar moeten wij voor gaan, beste mensen. De totstandkoming van welke zaak dan ook behoeft samenwerking. Kan niet anders. En laten wij een voorbeeld nemen. Een eenvoudig voorbeeld. Het maken van brood. Heb jij je wel eens afgevraagd hoeveel mensen betrokken zijn bij het maken van brood? Denk maar aan degene die het land bewerkt, bezaaid, besproeit. Het graan vervolgens heeft geoogst, vervoerd, gemalen, gekneden, gebakken, verkocht, op tafel heeft neergezet. Zoveel mensen zijn betrokken bij het maken van een brood. Laat staan als het gaat om een zaak van Allah, subhanahu wa ta'ala. Wat ik wil zeggen is wij zijn verplicht om elkaar te helpen en te steunen. Het kan niet anders. Wij moeten elkaar helpen in het opvoeden van elkaar, hebben wij nodig als je kijkt naar het gedrag van de jongeren vandaag de dag, het gedrag van de moslims, het stelt teleur. We moeten elkaar helpen in het opvoeden van elkaar, in het openen van de ogen, in het bevechten van onrecht, in het benutten van de capaciteiten van onze jongeren, dat is nodig. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala de gelovigen prijst in de Koran en zegt over hen, dat zijn de ware gelovigen hij zegt de gelovigen mannen en vrouwen zijn elkaars bondgenoten wat doen ze ze sporen elkaar aan tot het goede en het verwerpen van het slechte dat is onze taak beste mensen hebben wij dat waar gemaakt absoluut niet als wij kijken naar de omstandigheden van de omme, dan beseffen wij dat wij er heel erg aan toe zijn. Kijk hoe laag wij gezonken zijn. Hoe komt dat? Omdat wij geen gemeenschap meer vormen. Het is ik, ik en de rest kan stikken, zoals ze zeggen. En een van de zaken waartoe deze samenwerking, als wij dit weten te bewerkstelligen, waartoe deze samenwerking kan leiden, als deze natuurlijk op vaste grond staat, is het sterker maken van onze gemeenschap. En iedereen vandaag de dag klaagt over de zwakte van de gemeenschap. Wil je dat verbeteren? Dan kan dat. Door samen te werken. Maar ik zei, als je goed hebt geluisterd, als dat natuurlijk op vaste grond staat. En wat bedoel ik daarmee? Vaste grond. Dan doe ik op zaken zoals onderlinge liefde. Zaken zoals onderlinge liefde, beste mensen. Hiermee met liefde, beste mensen, wist de profeet vrede zijn met hem, vechtende Arabieren tot één geheel samen te smelten. Hiermee liet de profeet vrede zijn met hem. Liet de profeet vrede zijn met hem. Mensen van verschillende komaf. En je moet niet vergeten, we hebben het hier over, we hebben het hier over Bilal, el-Habashi, Sohebe Rumi, Salman el-Farisi. We hebben het over Hamza al-Qurashi. We hebben het over, over Mu'ad al-Ansari. Van verschillende komaf. Maar de profeet vrede zij met hem. Liet deze mensen voor één en hetzelfde doel werken. De profeet vrede zij met hem. Liet middels onderlinge liefde. Mensen die in eerste instantie bereid waren. Elkaars bloed op te drinken. Liet hen hun leven in de weegschaal stellen. Om hun broeders te redden. Kijk. Naar het effect van liefde. Kijk naar het effect van samenwerken. Het is geen vergelijking. Ik wil onszelf niet vergelijken met die tijden. Als ik denk aan sommige overleveringen. Als ik denk hoe de metgezellen samenwerkten. En hoe zij waren. Ik schaam me rot. En ik wil één voorbeeld aanhalen. Ik wil het niet al te lang houden natuurlijk. Eén voorbeeld beste mensen. Gelet op deze prachtige overlevering. Die vermeld staat in Sahihain. In Sahih Muslim en Sahih al-Bulgari en hij wordt verhaald verteld door niemand minder dan de grote metgezel Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Deze metgezel die zegt: ghan nabiyu, sallallahu Sa'd al-Ansari." Al Oftewel toen de profeet emigreerde van Mekka naar Medina, wat deed hij als eerste en zie hier het belang van, van verbroedering, van samenwerken. Het eerste wat de profeet heeft gedaan, is sommige metgezellen uitgeroepen tot broeders. Jij bent de broeder van die, en hij is de broeder van die, en die is de broeder van die, en zodoende. Dat is het eerste wat hij deed. Sallallahu alayhi wasallam. En Abdurrahman ibn Auf, die zegt, Agha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam, Baini wa Sa'd ibn al al-Ansari. Dus hij heeft mij en Sa'd ibn al -Rabi tot broeders uitgeroepen. En je moet je voorstellen, het is de eerste keer dat deze twee mensen elkaar aanzien voor broeder. Elkaar beschouwen als broeder. En hij draait zich om, Said ibn Rabi' radiyallahu anhu. En hij kijkt naar Abdulrahman ibn Auf en zegt tegen hem: "Ana aktharul ansari malen. Ik ben degene met het grootste bezit onder ansar Al-Ansar zijn de oorspronkelijke inwoners van Medina. Hij zei: "Ik ben de rijkste man onder hen." Was wa shatrayn. En ik zal mijn geld verdelen tussen jou en mij. Jij krijgt de helft van mijn vermogen. Dit is broederschap, beste mensen. De eerste keer. En vervolgens zegt hij, hij gaat verder. En het kan je bijna niet voorstellen wat deze man gaat zeggen. Hij zei, Dus hij zei, ik heb twee vrouwen. Kijk naar ze. Degene die jou behaagt, of met andere woorden, degene die jij mooi vindt, en ik zal dan van haar scheiden, dus jij mag kiezen welke vrouw, ik zal vervolgens van haar scheiden en als haar wachtperiode voorbij is, dan mag jij met haar trouwen. Als je nu deze mensen met ons vergelijkt, wij kennen niet zoiets als geven, wij kennen alleen maar aannemen, geef mij. We zijn niet eens bereid om een sneedje brood te geven. Daar hebben wij moeite mee. En als we geven. Weet je wat wij geven? Wij geven gescheld, getier, roddel en achterklap. Dat is wat wij geven. Dat hebben wij in overvloed. Dat willen wij wel geven. Wil je wat hebben? Gescheld. Wil je wat hebben? Getier. Wil je wat hebben? Geroddel. Achterklap. Dat is wat wij kunnen geven. Beste broeders en zusters. Ik wil tegen ieder zeggen. Ik heb een verzoek. Wallah illa la ilaha illa En ik hoop dat mijn verzoek. Haar weg naar jullie harten zal vinden. Een verzoek. Laten we het een keertje proberen. Een verzoek aan jullie. Om jullie harten open te stellen voor jullie broeders en zusters. Die hier aanwezig zijn. Of waar dan ook. Open jullie harten voor jullie broeders en zusters. Doe het. Je zult er geen spijt van krijgen. Kan ik je garanderen. Je zult er een aangenaam gevoel aan overhouden. Een gevoel dat jij nog nooit hebt gekend. Doe het, onderneem het, geen spijt. Je kan geen spijt krijgen, want op de dag des oordeels, beste mensen, als Jehennem wordt voortgesleept, als Jehennem naar voren wordt gebracht, Jehennem, beste mensen, en haar vuur de gezichten verschroeit, op de dag dat de zon boven de hoofden hangt en de mensen in hun eigen zweet verdrinken, op de dag dat de schepselen worden omgeven door de engelen. Ze kunnen geen kant op. En de pijn ondraaglijk is. En de hitte ondraaglijk is. Op die dag. zal Allah subhanahu wa ta'ala spreken en zeggen. Eynel moeten hebben." bi jalali. Waar zijn degenen die elkaar lief hebben om van mij? Waar zijn die? En dan zullen die mensen naar voren treden. Ze zullen naar voren komen. Om dan plaats te nemen in een schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen gereed heeft gemaakt. Een grote status die te behalen is. Door wat? Door je broeder of je zuster lief te hebben. Daarmee. En niet hem of haar uit te schelden. Te schofferen. Smadelijk te bejegenen. Te slaan. Nee. Door van hem te houden. Dat is waar het om draait. Beste mensen. Inna mu'minuna het zijn slechts de gelovigen die ware broeders van elkaar zijn. En als jij een verzameling mensen tegenkomt die menen gelovigen te zijn, maar slecht over hun broeders spreken en geen onderlinge liefde kennen, dan kan ik je vertellen dat hun iman niets waard is. Maar dat kan niet, want Allah subhanahu wa zegt, Innamal mu'minuna igwa. Zijn ware broeders van elkaar, ware zusters van elkaar. Dat is waar het om draait. Beste mensen. Probeer het zoals ik zei. Je zult er geen spijt van krijgen. En probeer het volgende in te beelden. Gewoon het volgende in te beelden. Wat ik nu ga zeggen. Stel je voor als wij allemaal zouden samenwerken. Allemaal. In plaats van elkaar te bevechten. Tegen elkaar te strijden. Dat wij een keertje opstaan ochtends en zeggen. We gaan vanaf nu samenwerken. Stel je voor. Dat de rijken zich bekommeren over hun arme broeders. Stel je voor. Dat wij ons sterk maken voor elkaar, voor de zaak van elkaar. En dat er geen verdeeldheid meer is. Degene die geen woning heeft, onderdak bieden. Degene die geen voedsel heeft, te eten geven. Degene die ziek is, de beste zorg geven. Degene die niet kan trouwen, aan een vrouw helpen. Degene die het Arabisch niet machtig is, hem daarin onderwijzen. Degene die de Koran wenst te leren, hem daarbij te helpen. Als wij op deze wijze zouden samenwerken, beste mensen, dan zouden alle problemen van onze gemeenschap als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan ik je garanderen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze droom van ons gauw waarheid te maken. En ons nader tot elkaar te brengen.